Raamdecoratie kiezen? Karwei regelt het. We komen gratis bij je thuis voor advies. Boek nu je afspraak op karwei.nl. Karwei, maak het mooier. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen.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 Met zonnepanelen op het dak kun je meer krijgen als je je huis verkoopt, zegt het kadaster. Een hoog energielabel doet het ook goed zonder dat je er iets van ziet. Maar het zijn voor kopers niet de belangrijkste redenen om voor een huis te gaan. Ze vinden de prijs, de plek en het bouwjaar vaak belangrijker. Een aantal ziekenhuizen in Noord-Holland moeten door een ICT-storing de poliklinieken noodgedwongen tot 10 uur gesloten houden. De problemen begonnen gisteravond in ziekenhuizen in onder meer Horen en Denkhuizen. Ze kunnen er niet bij de elektronische patiëntendossiers. Operaties zijn niet afgezegd. Tweedehands motoren zijn populairder dan ooit. Vorig jaar is in Nederland een record aantal gebruikte exemplaren verkocht, maar liefst 8% meer dan het jaar ervoor, meldt de Bovag. Vooral jongeren zitten erop, die kiezen vooral de lichtere modellen, omdat ze alleen op deze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 Eerst wolken en in het noordoosten ligt de vorst. Later meer zon, het wordt vanmiddag niet warmer dan 5 graden. En dat was het nieuws op Slam. Hey, goedemorgen Slem. We gaan de weg op. Flitsmeister meldt op de A4 Den Hoorn en Schipluiden 13 minuten. En op de A4 staat bij Rijswijk Centrum en Dorp 24 minuten door een ongeluk. Ook een ongeluk helaas op de A9 Heer Hugo Waart en Uitgeest 20 minuten. A16 meldt 34 minuten dan bij plein en Ridderkerk Noord. Komt door een ongeluk en er staat tot slot op een nabij de 10 minuten. Op de A27 Noordeloos en Lexmond Flitsers heb ik niet gezien, maar ik zit dan ook binnen... Als jij er wel eentje ziet, gooi je in die Flitsmeister-app. Dan help je heel het land. Nou, Dan gaan we jou even helpen aan warme oren. Met uh, niet alleen Robert Miles, Justy, met Turn the Lights of zo meteen. Ook de Slam Wintermuts, uh, die houdt de oren wel warm. Wil jij hem winnen? Hij is limited edition. We hebben er nog een paar liggen. App dan nu. Goedemorgen in de app van Slam. Dan weten we dat je één, een leuk persoon bent. En twee, dat je het koud hebt. Goedemorgen in de app van Slam. Kom maar. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door looping.nl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 Of. Hey, stop met dagdromen en start met een erkende MBO of HBO-opleiding bij Eloï. Dan studeer je online, waar en wanneer jij wil en in je eigen tempo. Eloï, groei door. Anou en Marijn. Ah, de slam show Goedemorgen. Ja, ja, de boys zijn binnen. Fijn dat jij er ook weer bent. De Slam Wintermuts kan van jou zijn. Roos-blauw, hij is van jou. Op WhatsApp even een goedemorgen. Dus goedemorgen. Classic, daar gaat de dag voor de rest vanzelf. Children door Robert Miles. Slam. Yes, yes, hallo. En het is tien over zeven. Anu op je bijrijdenstoel, Marijn magazijn. Nu draai ik Children, denk ik toch even aan de jeugd van tegenwoordig. Die oh. uh, brengen morgen een bioscoopfilm uit. Oh ja. Heb jij er iets van gezien, een trailer of zo? Ik heb geen trailer gezien, maar ik heb wel gehoord dat ze dat gaan doen, ja. Ik heb ook nog geen trailer gezien, maar ik uh, lees dus net... Dat, uh, dat die jongens van de jeugd van tegenwoordig... die voor de duidelijkheid allemaal nog... Uh, en leven, uh, wonderlijk genoeg. <laughs> en gewoon allemaal zelf in de zaal zitten. Kijken naar acteurs die hun spelen. Dit hadden ze zelf kunnen doen, maar ze hebben acteurs geregeld. Of nou ja, acteurs. Ik lees dat Lange Frans een van de jongens speelt. Uh, even kijken, Giel Belen speelt ook <laughs> een van de gasten van de jeugd tegenwoordig. Ja, maar dit is toch een uh, mooie, aparte keuze voor de acteurs. Dat Zo. zijn geen acteurs, sterker nog. Bijzonder, maar ik kan me ergens ook wel voorstellen... dat als je zelf niet um, uh, kan acteren... en je wel een mooi verhaal hebt... dat je dat het beste overbrengt als je iemand laat acteren... die dat blijkbaar wel kan. Ja, ja. ja Dan vraag je Giel Beelen, Lange Frans. Uh, wie, wie uh, Welke zou Giel vertolken? Het moet dan Fiesseveur zijn... of Fabio toch? Het, als Giel Beelen Willy Bartaal ja, speelt... dat is ook wel bijzonder. Dan weet ik niet of ik de hele film uit kan zingen. Ja, interessant. Heel ja, interessant. Hij draait morgen. Ik ben, ik ben toch wel heel benieuwd... naar wat die gasten van de jeugdvertegenwoordiger gedaan hebben. En um, hebben we inmiddels een reactie, jongens, van Femke Kok op die uh, coach van haar? Ja. Jawel, hè? Zullen we het er later over hebben? Ik vind dat wel echt uh, ook wel een... Uh... Ja, we hebben natuurlijk uitgebreid ja. uh, besproken. Ik uh, uh. zie nu inderdaad dat ze gereageerd heeft. Uh, daar moeten we misschien uh, later even induiken. Ja. Deze slam ochtendshow, waar we sowieso genoeg te doen hebben. Vooral draaien van veel muziek, want we zijn een ochtendshow met de meeste muziek. Hè? Dus uh, laten we maar lekker beginnen. Anoua Marijn hier tot en met tien uur in de line-up. De nieuwe Grand Slam. Ook Armin van Buuren met een classic. En Tate McRae is de eerstvolgende. Anoua Marijn. Onze nieuwe ai alarmambassadeur Douwe Bob. De zanger is op vakantie in Thailand en hoort in elk Café AI-muziek. Daar waarschuwt hij voor op Instagram. Het Douwe, maar jij hebt toch ook eens een e nummer gemaakt met AI? Uh, dat is een nummer aan mijn kinderen. Ja. Voor Als ik er niet meer ben. Dat ze dat nummer kunnen uh, luisteren. Wauw, ja, dat is wel echt heel persoonlijk van je. En natuurlijk hebben wij dan... Nou, goedemorgen, Slam. We zijn hier uh, vanuit Loosdrecht. Uh, we gaan vandaag uh, weer lekker schilderen. Het uh, is vandaag mooi weer, dus uh, we gaan ons uh, weer lekker vermaken. Het is eindelijk droog. hoop op een beetje zon. Dus we gaan, uh, we gaan er weer wat moois van maken. Ja. Dat is een waanzinnige ja. introductie. Benjamin, goedemorgen. Hallo, Hallo, jongen. Wat leuk dat jij er zo veel goed oh. bij bent. Hey, we hadden het even ja. over die jeugd van tegenwoordig film. Stel, er komt uh. een film over het leven van Benjamin. Welke acteur zou jou dan moeten spelen? Oeh, hele goede vraag. Nou, ja, wel ja, acteur, ja. Ik ben gewoon mezelf. Ik vind dat uh, gek lastig. Zou ah, jij jezelf spelen? Een... Ja, ja, oh, je, ja kan met... natuurlijk, je had alles kunnen zeggen nu. Leonardo DiCaprio, George uh, Clooney, uh, Tom Holland, uh, uh, die gast ja. uit de James Bond film. Ja, wel maar... goed, er zijn er zoveel, maar ja, gewoon mezelf. Er is maar één Benjamin. Ja, ja, zo is het ook. Ja, zo, ja. Zo, ik... ja. Ik ben geen acteur, hè? ik ben nee, Je, je bent een schilder, ja. Wat ga je schilderen vandaag? Ja. Is het aquarelportret? Nee, we gaan uh, wat uh, schuurdeuren doen. Oh schuurdeuren. Ja. Uh, yeah. Nou, oké. Okay. En waar in het land kunnen ze je tegenkomen, Benjamin, in je bus? In Loosdrecht. Ah, kijk, kijk. Dat is het duurste stukje Nederland. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Wat een uh, mooi stukje. En, en uh, ben je inmiddels een ervaren schilder? Plak jij dan ook alles af nog? Of kun jij inmiddels zonder de dingen af te plakken... gewoon strak randjes randje schilderen? <laughs> Uh, dat kan ik wel, maar in deze tijd van het jaar is het wel lastiger, omdat het koud is en oh, dan ja. is de verf niet zo soepel. Ik, ik vind dat zo magisch. Ik ja. ja, bedoel, wij uh, verhuizen eens in de drie jaar of zo en dan, uh, dan moet je een keer een muurtje verven. Maar dat is echt heel ja, ja, ja. dan moet je afplakken en dan heb je het afgeplakt met, uh, met dure tape, hè. Die, die roze, oh, die, uh, man. die sensitive tape, ja. plafond, uh, 6 euro per rol. Uh, uh, uh, ja. En daar moet je dan drie rollen van hebben. En dan, dan plak je dan dat plafond mee af. En dan uiteindelijk dan trek je dat tape eraf. En dan trek je en het halve plafond uh, de verf eraf. En, en, en de lijntjes zijn totaal niet strak. Heb je ineens een kluswoning. Dat is ja, dan, bizar. Dan hebben ze het de, de vorige keer hebben ze het dan niet goed gedaan. Nee, dat, oh. dat weet ik wel zeker. Ja. Maar dan zie ik van die filmpjes op Instagram... dat er een schilder is en, en die heeft gewoon zo'n zo grote uh, uh, roller vast. Ja. En die rolt gewoon in één keer zo... met, met, met de, met de, de stedigste hand die ik ooit gezien heb. Een rechte Hoppa! lijn zonder af te plakken. Ja, dat... ja dan, ik vind dat wel magisch. Het kan wel. Hm? Wat ik nu ineens bedenk... Ja, ik vraag het nog even tot slot, Ben. Is Ben een ja. afkorting? En heet jij... Of Benjamin, heet jij eigenlijk Ben... Ben jij die Ben, die nee, schilder, uit Wintervol Liefde? Oh, ja. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik hoor ineens nee, die stem ja. en ik hoor ineens, je moet alles afplakken. Ik denk, dit is Ben van Wintervol Liefde. Nee, nee, nee, nee. Zeker weten? Nee, voor de rest kun je mij niet op tv. Oké, uh... oké. Okay, okay, nee, nou. dus, uh, dat, uh, nee, dat, uh, dat ben ik niet. Nee, duidelijk. Ben, uh, Benjamin bedoel ik, Je ja, ik ben helemaal de war. We sturen jou de slem Wintermuts. Dank voor het vroege intunen en een fijne dag. Dankjewel, is gelijk... Life, the Ochtend Show, Tate McRae This is I, I might love you again, I see how I feel Now that you're acting like that, but well, I never will less than she answered my car it's just a deal Right now I'm not even let you I'm just tryna make it messy, but oh, you're messy. Damn, we were good thought we made it to the ending. I was hearing shit I never thought you'd say. Could've picked it up exactly where we left it. Took off you drive you late. Let's go slow, slow, slow. Let's go back to back. Goedemorgen aan Armin van Buur hier onder de douche. Ik zou zeggen, gooi er even een beuker in. De ochtendshow. Met de meeste muziek. Dit is de Sleem Ochtendshow. Nobody here knocking at my... met een K, maakt Oscar met K zoals hij zichzelf noemt, uit Noorwegen het wonderkind I think I'm addicted aan deze Grand Slam inderdaad het is vijf voor half acht de Slam ochtendshow en heb jij Whatsapp en Instagram of ken je iemand die dat heeft blijf dan luisteren, want het zou namelijk best eens kunnen dat je die apps voor altijd blijft gebruiken voor altijd drinkt het door? nee! erg hè, blijf luisteren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 Verderlijk rond. Mix. Ja, Mis het niet. Ook deze vrijdag vanaf 6 uur.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 Hey Slim, goedemorgen. Het is half acht, eerst wolken en in het noordoosten ligt de vorst. Later meer zon vandaag. Het wordt niet warmer dan een graad of vijf. Maar daar mogen we blij mee zijn. En helemaal droog, dat ziet er goed uit. We gaan de weg op. Flitsmeister A4, Rijswijk, Leidschendam, 17 minuten gemeld. En op de A9 kan het nog wat gekker. Tussen Heer Hugo Waart en Uitgeest staat nu al 40 minuten. En dan de A16 Terbrechtseplein van Briedenoordbrug, 16 minuten. En als laatste de A16 Terbrechtseplein en Feyenoord, 32 en dat over 7 kilometer... 1 flitser, bedankt voor het verklikken. Slem A12 Nieuwerbrug aan de Rijn richting Utrecht. Kijkt bij de paal 37,6. En dan pakken we het laatste nieuws even mee. Bij het A&P is wakker geworden. Mario, let's go. Goedemorgen. Hallo. Eén op de zes partijen die voor het eerst meedoet bij de gemeenteraadsverkiezingen... is tegen AZC's, heeft één vandaag uitgezocht. Dat botst vaak met landelijk beleid. Het kabinet wil dat gemeenten zich aan de spreidingswet houden. Een nieuw medicijn tegen Alzheimer werkt niet goed, zegt het zorginstituut. Daarom moet het niet vergoed worden. Er zijn veel bijwerkingen die voor meer problemen zorgen dan ze oplossen. En een duurzaam huis levert bij verkoop meer op, zegt het kadaster. Vooral als de verduurzaming voor kopers is te zien. Een hoog energielabel of zonnepanelen zijn populair, maar niet het belangrijkste. Dat zijn de plek, de prijs of het bouwjaar. En dat waren de hoofdpunten van het ANP. Ja, dit kan voor sommigen als best wel shocking worden ervaren. Zeker de telefoonverslaafden, de doomscrollers. Maar dit, jongens, vandaag op de kalender 18 februari... zou zomaar eens de allerlaatste dag kunnen zijn... dat jouw vrienden op social media zitten. Ja, echt zo. Blijf luisteren. Anul en Marijn. Want dit ga je nooit geloven betreft social media. Oké, okay, die Perry is erbij. En nu deze. I Run. Coming Tangled up in white.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 Ja, dat heb je inderdaad gedaan. Firework in de slemochtendshow. Het is bijna tien over half acht. En de sky is ook on fire, zoals ze dan zeggen. We hebben echt een prachtige zonsopgang in Nederland, volgens mij. Tenminste, hier bij de slim Studio in Amsterdam. De lucht kleurt helemaal slim, zie je dat? Roze en blauw. Wow. Helemaal onze kleuren in de sky. Ja, we zo... zijn on the air. Ja, heel mooi. Everywhere. Zo, zo had ik het nog nooit gezien. De Slamochtendshow uit je speakers. Wij krijgen het schokkende bericht binnen dat we ook, na onze dood, mogelijk, nog actief zijn op social media, jongens. Ja, dit is verschrikkelijk. Meta, het uh, grote Facebook en uh, WhatsApp en Insta bedrijf. Dat heeft een patent gekregen om jouw social media door te laten draaien. Ook als jij er niet meer bent. En dan komt er een AI-kloon van jou die door blijft posten. Wat freaky. Waarom zouden we dit dan weer willen? Ja, en het, uh, het is niet alleen posten. Het is ook likes uitdelen op berichten. Tot reageren in, uh, in de DM's. Ze hebben zelfs in het patent opgenomen dat ze namens de overleden persoon telefoon- en videogesprekken willen voeren. Nou, ik heb genoeg Black Mirror gezien om te weten dat dit foute boel is. Ja, ik, ik, waarom zou je dit willen? Dus dan, stel je voor, dan ben je dus overleden. En dan kan je alsnog vreemd gaan met iemand in de, in de DM's. Dan, dan slaat je ja. alsnog zo. Met, met, met, met lekker chickie even. Dan ben je overleden. Dan haalt die AI ineens allemaal oude posts uit 2008 uh, tevoorschijn. Dat je ineens uh, een dag dat je ja. dood bent uh, op Facebook zet. Ik zit te scheiden op de wc. Ja. Dat is iedereen aan het doen. En dan post je ineens weer zitten poepen vanuit de hemel. Ja, dit is toch echt een, een bijzonder. Volgens een woordvoerder van Meta is het niet duister en is het nuttig voor het rouwproces. Maar ik denk dat dit. Ah, nuttig oh, voor het rouwproces? Ik denk dat dit alles behalve uh, nuttig is voor het rouwproces. Maar ook het mooie. Um, kijk, ik vind dan. Je kan, je kan natuurlijk ook met de overleden huisdieren praten. Zo, er zijn allemaal AI's voor. Dat, dat kan allemaal. En uh, je kan uh, de, de Astrolijn bellen om met een overleden huisdier zo te praten. Maar dat, ik vind, dat vind ik nuttig voor het rouwproces, weet je? Maar. Een soort digitale kloon van iemand. Ja, ja, gewoon niet toegeven dat iemand dood is. Dat is link, ja, ik, denk ik. ik. Dit is het gekste wat ik, wat ik da, misschien uh, dit jaar gelezen heb tot dusver. Meta wil mij gaan klonen op het moment dat ik dood ben... om, om gewoon mij maar gewoon te gaan nabootsen online. En op de radio waarschijnlijk. Ik denk dat jij tot in den treuren radioprogramma's blijft maken, Marijn. Met AI? Ja, nee, dan wordt er een kloon van jou neergezet. Nou, wellicht is die nog gezelliger. Nou, ik heb geen het idee. Het toch moeilijk, denk ik, om mij te klonen. Dat moet je echt ja, heel gek voor zijn. Ja, nee, precies. Ja. Het is, uh, even kijken, uh, Artificial Intelligence. Ja, nee, intelligentie. De, de, Zit er niet in. Wordt het een te goede show? Ja. Moet natuurlijk niet hebben. De Slamochtend Show met, uh, even kijken, David Gedda. We hebben de Bieberbaas in de line-up natuurlijk. En uh, die nieuwe van Oliver Heldens is eigenlijk niet zo nieuw. Baby, hear me tonight, Cause my feeling is just alright,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 Give me today Cause my feeling is just so right Lady, give me today Cause my feeling is just so right As we dance by the moonlight Can't you see your body? Light?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 Trying to get you back maar wat ooit in Nederland gemaakt is. Wijzer is weer terug online. He he, halleluja. De gemeenteraadsverkiezingen die komen er weer aan op 18 maart. En daar zijn we natuurlijk met z'n allen hartstikke erg mee bezig. Het is vandaag ook Nationale Wijndrinkdag. Hé, hey, leuk. Wijntje erbij, lekker. Dat is uh, altijd goed bij die Slam Ochtendshow. Deze dag komt uit Amerika, draait om het vieren van wijn. Of je nu voor rood, wit, rosé gaat. Vandaag is de dag om te genieten van een goed glas. Wijntje erbij, lekker. Dat is er nog meer even kijken. De Olympische Winterspelen natuurlijk in Milaan. Wij staan twee keer op het programma vandaag. Om kwart over acht vanavond wordt er geschaatst. Dat is de short track bij de mannen. 500 meter de finales. En om 20 uur 51 wordt er geschaatst bij de vrouwen. Dat is ook short track 3000 meter. Waarom is dat toch... 20 uur 51, wat is dat voor, voor... Als je toch OCD hebt, dan wordt er helemaal, helemaal lijp. 20 uur 51 wordt het starts goed gegeven in plaats van 20 uur 50. En het uh, zou wel een goede reden hebben. Ik mag toch hopen dat ze bij de, bij de Paralympische Spelen... gewoon op hele getallen uitkomen. Want als, als die mensen dan met dit soort getallen moeten werken... Nieuwe muziek, Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Clapton, black and gold. Pink Pantheress and Sarah Larson, stateside. Yeah, I'm freezing outside, I feel my skin tight, my coat is inside, while I look up at you, I You say, no one sway, all boys the same. Joistje, ook wel zo'n track waarvan je helemaal... <middels> gaan. Het is echt alsof ik mijn neefje met ADHD en suikerspin heb gegeven... op de kermis Stateside, Sarah Larsen en Pink Panthers Is best wel vet. De show uit je speakers en uh, we hebben inmiddels een reactie, hè? Gisteren lieten we het horen, de coach van Femke Kok op de Olympische Winterspelen... die haar inhuldigt met haar gouden medaille, maar dan zegt... Olympische titel, wat wil je nou nog meer? Eén ding heeft ze nog niet, en dat is een hele leuke vriend. O, o, ja, nou we waren benieuwd naar de reactie van die coach zelf op alle ophef... maar nu hebben we Femke Kok, die heeft gereageerd. Wat heeft ze dan gezegd? Blijf luisteren naar Slam, het wordt juicy. Slam, coming up. 10 kleurrijke groente- en fruitknuffeltjes. Haal je spaarkaart in de winkel en spaar ze allemaal. Wiedel, je verdient het. Keukenkopers opgelet. Het is apparaten 10-daagse bij Keukenconcurrent. Je krijgt nu niet 1, niet 3, maar vijf aanmerkapparaten gratis. Maak snel je afspraak, want op is op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 Gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. Soms kan één verkeerde keuze